De VS en de Taliban onderhandelen al maanden in Qatar. Volgens de Amerikaanse gezant is een akkoord dichtbij. Hij brengt vandaag een bezoek aan de hoofdstad Kabul... om details van de deal te bespreken met de Afghaanse regering. De Duitse bondspresident Steinmeier heeft in het Poolse stadje Wielen... Polen om vergeving gevraagd voor de Duitse bezetting... tijdens de Tweede Wereldoorlog en de miljoenen mensenlevens die dat heeft gekost. Die oorlog begon in Europa vandaag precies 80 jaar geleden... met een Duitse luchtaanval op wielen. Het stadje werd voor 70 met de grond gelijk gemaakt. 1200 bewoners kwamen erbij om het leven. In de Amerikaanse staat Texas zijn vijf mensen om het leven gekomen... en 21 gewond geraakt... toen een schutter het vuur opende op automobilisten. Onder de gewonden zijn onder meer politieagenten en een peuter. De schutter, een man van 30, is door agenten doodgeschoten...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 Thank you.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 Die speelt uh, de klarinet. En het orkest is het uh, Nationaal Orkest van Lille. Onder leiding van Alexandra Bloch.